7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Armeense kinderen Lily en Howick zijn dankbaar en opgelucht... dat ze in Nederland mogen blijven. Dat zeggen de twee tegen het Jeugdjournaal. De kinderen vertellen dat ze erg moe zijn... en de tijd zullen nemen om een paar dagen uit te rusten. Lily en Howick zouden gisteren worden uitgezet... maar staatssecretaris Mark Harbers maakt op het laatste moment... nadat de kinderen waren weggelopen... gebruik van zijn bevoegdheid om een uitzondering te maken op de regels. Het gesprek met de twee kinderen is op dit moment te zien... in het NOS-jeugdjournaal op NPO3. In steden in Rusland is gedemonstreerd... tegen het verhogen van de pensioenleeftijd. De demonstranten riepen Leuzen als Rusland zonder Poetin. En ze hielden borden omhoog met de vraag... Poetin, wanneer ga jij met pensioen? De president wil de pensioenleeftijden verhogen... omdat de pensioenen anders door de vergrijzing onbetaalbaar zouden worden. In totaal zouden een kleine 300 mensen zijn opgepakt... in 19 verschillende steden. De douane in Amsterdam heeft acht mannen aangehouden... die worden verdacht van het invoeren van een partij cocaïne. De 14 kilo drugs zaten verstopt in een container met ananassen... in de haven van Rotterdam. De drugs werden drie weken geleden al ontdekt. Sindsdien werd de container gevolgd. Donderdag werden de mannen opgepakt... nadat ze de cocaïne uit de container hadden gehaald... en ermee wilden wegrijden. En Griekenland heeft twee Turkse militairen opgepakt... die de grens illegaal zouden zijn gepasseerd. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP. De twee zouden zijn opgepakt in het noordoosten van Griekenland. Hoe ze de grens met Griekenland zijn overgekomen en waarom is niet bekend. Turkije pakte in maart twee Griekse soldaten op. Volgens Athene waren de twee per ongeluk van hun route afgeweken... terwijl ze op patrouille waren langs de grens met Turkije. Ze werden vorige maand vrijgelaten. En dan het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog bij zo'n 14 graden.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 Luistert naar CFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Goedenavond. Zondagavond, 7 uur, CFM Klassiek. Wederom een nieuwe aflevering en een weer een hele aparte. We gaan vanavond een combinatie maken met uh, muziek uh, van recentere datum... Maar ook hele oude muziek en die gaan we weer eens draaien van vinyl. Dus het wordt een heel apart verhaal vanavond. Een combinatie vanuit de computer, maar ook vanuit vinyl. En wat vinyl betreft staan vanavond drie instrumenten centraal. Namelijk het klaversymbol, de piano en het orgel. En voor de clave hebben we een grootheid, dat is Gustav Leonard. Voor de piano hebben we een befaamde Nederlandse pianist, Daniel Weyenberg. En verder dan nog een uh, organist. Ik ga u daar straks meer over vertellen. Maar we gaan eerst beginnen met de muziek uit de computer. En dat is een stuk van Felix Mendelssohn. Het stuk heet Hybrides Overture Fingles Cave. En het wordt uitgevoerd door het Schots Kamerorkest onder leiding van Sheem Loredo. gaan we terug naar een uh, historische opname van LP. En uh, dat is niet de minste geringste. Dat is namelijk een opname, een LP van uh, Gustav Leonhard. En Gustav Leonhard geldt nog steeds als een van de aller allerbeste klavecinisten die de wereld ooit gekend heeft, wereldberoemd dus. Hij bespeelt het klaversymbol, uh, het komt van een album dat heet Italian Concerto. <kliek> en dat is een uh, concert natuurlijk van Johann Sebastian Bach. Het uh, heeft als werknummer BWV 971, het staat in F majeur en u hoort de twee delen achter elkaar. Het eerste dat heet Andante en het tweede dat heet Presto. We gaan luisteren naar Gustav Leonard op Klaversimpel. Schakelen we even over naar het andere medium en de volgende componist aan de beurt is Muzio Clementi. Van hem luisteren we naar de pianosonate, opus 20, nummer 1, en daaruit het Adagio, het tweede deel. Het wordt uitgevoerd door uh, Stefan Chaplikov en die speelt uiteraard piano. terug naar de klassieke opname, de oude opname van Grammofoon, van Vinyl dus. En we gaan luisteren naar een van de grootheden uit de Nederlandse pianowereld. En dan heb ik het natuurlijk over Daniel Waaienberg. Een man die tot op hoge leeftijd fantastische concerten bleef geven. Van een album dat uh, heet uh, Daniel Waaienberg, uh, De Meesterwerken... Gaan we draaien. Uh, twee sonates van Domenico Scarlatti, een man die ook niet zo vaak aan bod komt. De pianosonate in C, L104. En de pianosonate in D, L463. Gaat u genieten van deze historische opname van Daniel Weyenberg. Ja, en u hoort af en toe een klein tikje. En dat mag als het van vinyl komt. Nu gaan we weer naar het andere medium. En we gaan luisteren naar een componist. Die heet Karel Czerny, Ook een meneer die nog niet zo vaak in dit programma aan bod is geweest. Maar nu wel. Vele pianostudenten, vooral de wat ouderen... kennen hem natuurlijk van de beginnersoefeningetjes voor uh, piano van hem. Maar uh, we gaan nu iets draaien wat... Uh, een ...heel anders is. Namelijk het trio Brillant in C-majeur voor viool, cello en piano. En de uitvoerenden zijn Senuel Ginger, of Ginger, mag ook, piano. Sun Yong-shin, die zal ongetwijfeld uit China of Korea komen. Die speelt viool. En dan hebben we ook nog Benjamin Hayek en die speelt cello. Ja, zoals ik u uh, had beloofd, uh, de stukken die van uh, vinyl komen vanavond... ...staan uh, de instrumenten klaversimbel, piano en orgel staan, uh, centraal. En vandaar dat wij nu naar het orgel gaan. En het orgel wordt uh, bespeeld door uh, meneer uh, Albert Bolliger. Welk orgel het is, dat vermeld de historie niet. Het ziet er zeer indruk, indrukwekkend uit als ik de hoes bekijk. En uh, het leuke is dat ik heb uh, een tijdje geleden een hele platencollectie uit een schuur van iemand overgenomen. En daar zaten des, deze prachtige platen allemaal bij. Dat je zoiets toch weg doet, dat snap ik niet. Maar goed, uh, daar zaten juweeltjes bij. Ook onder andere van het Mullerorgel in de Bavelkerk in En Daar ga ik u in een volgende uitzending wat van laten horen. Maar nu meneer Albert Bolliger. En die gaat een stuk spelen van uh, Johan Pachelbel. En Pachelbel is dan weer zo'n componist uit de barok. En we gaan luisteren naar uh, een stuk dat heet Toccata in C. En van Pachelbel naar Johann Sebastian Bach is natuurlijk niet zo'n grote stap. En nu staat er weer een heel ander instrument centraal, namelijk de cello. En van Bach gaan we luisteren naar een deel uit de cello suite in D-mineur, die echt wereldberoemd is. Bachs werkenverzeichnis 1008. Deel 2 eruit, de Courante. En het wordt uitgevoerd door denk ik een van de beroemdste cellistes van vandaag de dag. Namelijk Yo-Yo Ma. We gaan naar Frederik Chopin, uh, in Polen geboren en uh, later verhuisd naar Frankrijk en daar heel groot geworden. We gaan van deze man luisteren naar de ballade in G-mineur, opus 23, nummer 1. En het wordt uitgevoerd op piano door Lijf Ove Ansnes. Ook laatste stuk van dit eerste uur van CFM Klassiek. Op deze mooie zondag is een heel apart stukje. Het heet de Suite Acadienne. Componist niet bekend. Want het is een traditional. Het is dus waarschijnlijk een, of zeker gebaseerd op een oud uh, volkswijsje. En het klinkt ontzettend leuk en heel apart. Het wordt uitgevoerd door het Sky Consort. Gaat u... Uh, tot het nieuws van 8 uh, uur genieten van de suite Acadienne. En nogmaals, dat is een traditional. Ja.